Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Gert Kuk met het NOS Journaal. Verzekeraars en instellingen moeten meer doen tegen de wachtlijst in de geestelijke gezondheidszorg. Dat schrijft de NZA, de Nederlandse Zorgautoriteit, in een rapport. Vooral mensen met autisme, persoonlijkheidsstoornissen en een lichte verstandelijke beperking zijn de dupe van de wachtlijsten. En de NZA noemt dat onacceptabel. Na de aardbeving in Zeerijp in Groningen zijn er tot nu toe ruim 2900 meldingen van schade binnengekomen. Dat meldt het centrum Veilig Wonen. Donderdag waren er 2000 meldingen binnen. De aardbeving van 3,4 bij Zeerijp was een week geleden. Bij een steekincident op een school in Rusland zijn zeker negen mensen gewond geraakt. Zeker één leerling en een docent zijn er slecht aan toe. De steekpartij was in Perm ruim 1100 kilometer ten noordoosten van Moskou... Volgens de autoriteiten was er een messengevecht tussen twee leerlingen en probeerden anderen tussen beiden te komen. De Franse steractrice Catherine de Neuf biedt haar excuses aan aan alle slachtoffers van seksueel geweld... die zich gekwetst voelen door het mede door haar gesteunde manifest. De strekking van het stuk was dat de hashtag MeToo-beweging is doorgeschoten. Er is nu soms sprake van een heksenjacht, terwijl mannen het recht moeten hebben om te flirten... zeiden honderd Françaises uit de wereld van cultuur en wetenschap.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 Dan is langs. Dam Tree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. luisteraars een zeer smakelijke lunch toegewenst op deze uh, rainy monday, maar ook blue monday dolly. Ik voel hem. Voel Voelt u hem? het ook, luisteraars? Die blue monday. Ik voel het echt. Ik heb het zwaar in mijn benen. Ik heb zware ogen. Maar goed, toen ik jou zag voelde ik me alweer een stuk beter hoor. Toen oh. dacht ik, yes! Oh, ah, hij is er weer. We gaan weer beginnen. Twee uur plezier. Die oude duif. Ja, zo is het. Hey, wat, ge wat gezellig. Dank je wel voor het compliment trouwens. Want, ja, ik, ik ben ook blij. Altijd, uh, ja, dat de, de, klinkt allemaal zo slijmerig door de radio. Maar om jou ook weer uh, lekker aan mijn zijde te vinden. Toch? Oeh! Ja, oeh. altijd heel gezellig. Gaan ja, de mensen nog wat van denken dan, hè. Moeten ze niet doen. Trouwens. Nee, hoeft niet hoor. Nergens voor nodig. We zijn gewoon hele fijne collega's van elkaar. Zo is ja, dat. Toch? Zo is dat. En ja. uh, je hebt er weer lekker sidekick nummers uit gezocht. Ik ga ze nog even geheim houden. Ja, doe dat maar. Je hebt ook een aantal, uh, aantal uh, mensen die we in het licht gaan zetten weer. Ja, ja. Zodat... ja, we hebben twee jarigen, waarvan eentje voor mij echt de verrassing van mijn leven was. Ja. Dat ik echt dacht van, hè, eindelijk, eindelijk Iederlijk weet ik wie die is. Ja. En uh, ja, er zijn uh, drie artiesten die op deze dag zijn overleden. Ja. En alle drie totaal verschillend. Maar alle drie ontzettend leuk om naar te luisteren. Trouwens die tweejarige ook. Ja. Uh, echt heerlijke, dus hebben in heerlijke totaal artiesten. De... Hier. Of vijf. Vijf hebben vijf, we er vijf, vandaag. Ja. ja, gaan we maar een beetje verdelen over de twee uur. Of wil je ze allemaal achter elkaar? Nee, laten we maar een beetje verdelen. Verdelen, ja, hè? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Maar jij gaat ons natuurlijk ook weer voorzien van het uh, lokale nieuws straks. Klopt. Weerbericht. Nou, het is geen weer, dus daar zijn we al klaar mee. Die hebben we gehad. En weet jij of we Joop nog gaan bereiken? Nou, dat wilde ik net even zeggen, want ik ga hem straks eens eventjes benaderen. Even een appje sturen om te zien of hij alweer is opgeknapt. Want vorige week was natuurlijk helemaal niet lekker. Oké. Okay. Hij, hij was Nederlanders. Maar... Vrijdag was hij hier. Hij kon niet naar boven komen. Hoor nee, ik, want dat, dat is ook nog een jaar. Uh, ik zal ik ook nog even vertellen, Want het, het, het eigenlijk helemaal niks, uh, niks voor de luisteraars. Nee. Onze traplift is stukken. Ik hoorde um, um, het. Ja. Maar, maar, ja uh, hij wordt vandaag gemaakt als het goed is. Oh, dus dat wist je al. Ja, oh, maar... Henny had mij gebeld ja. en uh, gevraagd of, uh, of ik even op wilde letten als er iemand kwam van de, ja. de maatschappij voor ja. de lift. Nou, Dat zit ja. u zomaar ineens in een werkoverleg, dames en heren. Ja. Maar ik maak je toch zomaar mee, hè? Het is allemaal techniek, techniek, techniek. Ja, laatste, ja, laatste, ja, ja, dag, ja, ja. Dat kan alleen maar bij de lokale radio, hè. Dat je zo'n uh, geluidje achter de schermen meekrijgt. <lacht> <lacht> uh, ja. Nou, een eerste liedje. Wat zullen we eens pakken? Nou, nou doe eens wat gezellig. Nou, de held van de Family haal gezellig. Dat is een mooi liedje, vind ik. Oh, in, mooi liedje. Uh, ja. Nou, ook goed. Dan rollen we zo heel rustig het, het, het, het gaat, programma het gaat, het gaat over een held. Oh? Dat ben ik ook op sokken. Dus... Ja, dat wou ik niet zeggen, je, je sokken wel aan de Family of the Year Hero. I don't be your hero. I don't be a big man. I just fight with everyone.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 We. Dat was uh, de groep The Family of the Year met uh, Hero. Uh, straks door die uh, uh, uh, artiest in het licht. Want ik moet even de tune nog, uh, erbij regelen, zeg maar. Oh jee. Ja, <laughs> uh, tenzij je zegt van nou, dan doen we de eerste zonde tune. Wel dan, uh, ja, doen we. je hebt hem nou voor je neus staan, toch? Daarom. daarom. Zet aan de artiest in het licht van vandaag. Een uh, van de vijf dan. Ja. En, en dus in jarige <laughs> beginnen we mee. He, ja, la, ja, laat maar wel. doen. Hieper de piep. Hoera. voor Jan Dulles. Oka. Ja. <laughs> nou, dolly, wat, wat weet Doet jij? je het niet? Te, ja, wel, tuurlijk. Oh, maar, maar jij wilt nu al dat ik wat vertel over. Ja, over Jan. Ja, ja dan moet ik eventjes. Ik, ik dacht dat we dat daarna deden. Oké. Okay. Nee, um, Jan Dulles. Nou, uh, hoe heet hij echt? Jan Dulles, U kent hem wel hè, van de drie J's, de zanger en de gitarist. Ja, een een heerlijke zanger. Uh, en hij heet... dat zal u verbazen... hij komt natuurlijk uit Volendam, dat weet u ook. Hij heet Jan Keuken. Wist jij dat? Nee. Nee, Jan nee. Keuken heet hij. Ja. Dit is wat anders dan schilder en zo, hè? Ja. Maar goed. Uh, geboren op 15 januari 1975. En... Uh, hij speelt ook mondharmonica. Dat wist ik ook niet. Dus ook hmm. uh, weer ja, komt te horen. Oh, oké. Okay. Ja. En... Um, Dulles, waarom heet hij nou Dulles? Nou, dat is de bijnaam die zijn vader koos uh, naar John Foster Dulles. Dat was ooit minister van Buitenlandse Zaken in de Verenigde Staten van Amerika. En uh, uh, Jan Dulles dan, die begon in de band A Cool Fridge. En... Uh, Jaap Kwakman, Jaap de Witte en Dulles, oftewel de drie J's... die ontmoetten elkaar voor het eerst in 1996. En vanaf 2002 begonnen zij lokaal op te treden als de drie J's. Tussendoor waren Kwakman en Dulles ook bezig met een klein project... Een, een rockband genaamd de Blue Bus. En met deze band namen ze een rockalbum op. Maar ja, dat, dat is nooit uitgekomen. Uh, toen besloten ze dus maar te stoppen met Bluebus om zich volledig op de 3J's te concentreren. Nou, dat hebben ze dus goed gedaan, hè? Alleen wel even van die Bluebus, want dat hebben ze dan wel bereikt. Op 25 mei 2006 speelden ze in het voorprogramma van Bon Jovi in het Nijmeegse Goffertpark. Um, Dulles heeft ook, uh, dat hebben we waarschijnlijk allemaal in Nederland wel gezien, de rol van Judas ooit vertaald in de Volendamse serie. Een Volendamse versie van de musical Jesus Christ Superstar. En in 2007 schreef Dulles voor de Volendamse zanger Jan Muren het nummer Verlang naar jou. Heeft hij heeft ook niet in de passion gezongen, Ik dacht het wel? Ja, volgens mij ook, hè? Ja. ja. Ja, dat, dat staat hier alleen niet bij. Oké. Okay. Uh, wacht, ja, wel, het staat er wel. Dat stond helemaal aan het eind. Dat was in 2014 dat hij dat gedaan heeft. Ja, dat is ook nog niet zo lang geleden. Nee, He? en in 2013 was hij te gast bij de toppers in de Amsterdam Arena. Nou, okay. genoeg geleuterd. Hij is jarig vandaag. Ja, maar ik en... wil, ik, wil oh, ik, ik, ik ik weet ja? niet of dat er ook, ook bij staat, want ik ben nieuwsgierig. Nou, want ja? want uh, we weten natuurlijk van Nick en Simon bijvoorbeeld, ja? dat die in het harnas zijn geholpen door Jan Smit, hè? en, en uh, waarschijnlijk. Ook ja, buiten het management wat er <kwijnt> zit. Is dat nou met de 3J's ook gebeurd? Of zijn die helemaal dat, op eigen kracht boven komen drijven? Of, of, vertaald, of wordt dat niet verteld in. Uh... Dat, dat vertelt het verhaal niet. Het verhaal vertelt wel dat Jan Dulles... wel wat uh, uh, liedjes al geschreven had voor verschillende. Uh, uh, Volendam, Volendamse voor verschillende Polendamse artiesten. artiesten, zoals voor Maribel. Oh ja. En uh, het nummer Nieuwe Maan van Nick en Simon. Ja. Nee. Ja. Oké. Okay. En vandaag heeft hij geschreven. Dus uh, ja, hij heeft, hij heeft wel wat, uh, wat nummers ook voor anderen geschreven. Maar hoe ze precies zijn doorgebroken, dat, dat vertelt, het, dat verhaal vertelt het verhaal niet. Dat nee. vertelt het uh, verhaal niet. Hart van mijn gevoel, dat gaan we draaien. En dat is oorspronkelijk een nummer. Wat ik, wat ik ken van Siep van de ploeg, van de kast... Ik, je moet maar eens even kijken, Dolly, op Google nog even. Of Siepp of het ook geschreven, of, uh, ja, of het geschreven heeft. Het zou best... Of dat Jan het geschreven heeft. Dat zou natuurlijk dat zou ook, ook nog kunnen. Ja, ja, en dat de, ja, ja, ja, ja. de kast het vervolgens gezongen ja. heeft. Ja. Ja. Uh, nou, ik, ik, tenminste, ik, ik, ik veronderstel dat het om hetzelfde uh, nummer gaat. Ik denk ik ga... het ook, hoor. Maar hij zingt het erg mooi. Het is echt de moeite waard om, uh, <coughs> om naar te luisteren.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 Je Had ik kunnen weten dat het leven zonder jou me breken zou. Vanaf de eerste dag. mijn berg is blijven liggen, maar ik voel me uitgeteld. Licham lichaam lam geslagen, als door de griep geveld. In de alledaagse dingen, zout een groot verdriet. Ik moet opnieuw beginnen, maar zover ben ik nog niet. Het is er mezelf verloren ben.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 Eerste dag Drie in één. In één, Yeah! begrepen dat 3 in een van vandaag, Het ging allemaal over de regen, die zo volop uh, valt uh, buiten. Uh, ben je droog overgekomen, sorry? Nou, nou, ja, ach, uh, uh, uh, droog uh, niet helemaal, maar ik was ook niet nat hoor. Oh, oké. Okay. Nou, uh, viel wel mee. Het nieuws. Bij CFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Het Zandvoortse kamerkoor I Cantatori Allegri. heeft met de jaarlijkse kerstactie Carols voor de Voedselbank. 815 euro opgehaald. Het ging om meerdere kleine optredens in het dorpcentrum van de badplaats. op zaterdag 16 december 2017.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 De agent zag de man met het mes in de hand naar voor de ingang staan. De man wilde net naar binnen stappen. De politie heeft de man hierop direct onder controle gebracht en aangehouden. En hiermee is waarschijnlijk toch erger wel voorkomen. Vanaf vandaag starten er werkzaamheden in het centrum van Zandvoort...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 Telefoonnummer 0251 263 863. Een fietster is zaterdag aan het begin van de middag gewond geraakt... bij een aanrijding met een auto op de Johan-Wagenaarlaan in Heemstede. De automobiliste kwam vanaf de Bartoklaan de Johan-Wagenaarlaan opgereden en zag daarbij de fietster over het hoofd. Het slachtoffer kwam hierdoor met haar fiets ten val... en ze is met onder andere een flinke wond op haar arm... naar het ziekenhuis gebracht. Dan een laatste berichtje uit de regio. Een bewoner is zaterdagavond onwel geworden... door een koolmonoxidevergiftiging. Hij wist nog op tijd de hulpdiensten te alarmeren... Toegesnelde agenten die op dat moment toevallig om de hoek reden... gingen de woning binnen en al snel merkten zij dat er iets niet in de haak was... waarop zij voor hun eigen veiligheid de woning weer verlieten. Eén agent is vervolgens onwel geworden. Brandweerlieden zijn daarna met zuurstofmaskers de woning binnengegaan. Daar troffen zij de bewoner aan en hebben hem naar buiten geteeld. Ambulancebroeders hebben zich vervolgens over hem ontfermd... Tot zover het regionale nieuws. Het weer met Donnytenpierik. Ja, ja, we hebben het allemaal gezien buiten. Het is bewolkt en vanuit het westen trekt er regen over het land. Maar gelukkig verlaat vanavond de regen ons weer. De temperatuur loopt gedurende de dag op naar ongeveer 6 graden. En de zuid- tot zuidwestenwind is aan zee krachtig tot hard. En later in de middag af en toe zelfs stormachtig. En in de loop van de middag zijn er ook zelfs enige zware windstoten mogelijk tot 80 km per uur. In de avond draait de wind naar west- tot zuidwest en neemt dan weer af. Komende nacht is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien... en vooral in het westen mogelijk met onweer en korrelhagel. De minimumtemperatuur ligt rond de 3 graden. De west- tot zuidwestenwind is boven land overwegend matig en aan zee krachtig. Gaan we eens kijken naar morgen. Morgen overdag is er af en toe zon... en komen er met name in het noorden en oosten geregeld buien voor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 Be your woman soon. Love so much, can't count all the ways I die for you, girl. And all they can say is he's not your kind. nummer, Dolly. Ja, hè? Goed, ja, uit, ja, ja, goed uitgezocht. Ja, ja. Ja, Jij weet ook precies waar ik van hou, hè? Ja, ik begin, ik begin je te leren kennen. Ik ja. ook muzikaal vermoeden. Ja, Artiest in het licht. Ik, uh, ik dacht aan Harold, uh, Dolly. Aan Harold Verwoerd? Ja! Ja! Ja, de, voor mij de verrassing van het jaar, hoor. Vertel. Echt waar. Nou ja, goed, ik, ik, ik ontdek dus zo dat uh, Harold Verwoerd vandaag jarig is. En uh, want hij is geboren in Leeuwarden op 15 januari 1968. En ik werd een beetje nieuwsgierig. Ik denk, wie is nou Harold Verwoerd? Ik had er nog nooit van gehoord, jij? Nee. Nee, nou, maar je kent hem wel. Je kent hem heel goed. Oh, vertel. <laughs> We kennen hem allemaal heel goed. Oh, wat geweldig. En ik vroeg het al jaren af wie die nou was. Nou, hij is een Nederlands presentator, acteur en popmuzikant. Ja. Dus geboren in uh, Leeuwarden. En na de HAVO studeerde hij twee jaar aan het conservatorium in Groningen. En daarna volgde hij een opleiding aan de Academie voor Lichte Muziek van Konamis. Hij is uh, sinds 1989 actief als zanger, presentator, acteur, componist, tekstdichter. En nou komt het. Moeders, thuis, oma's, opa's. Heb je de kleintjes in huis... Even afleiden of even die oortjes dicht. Zet een koptelefoontje op met wat anders. Want wie is die nou? Het is Koele Piet Diego. Ik heb oh, nooit ja. geweten wie dat was en eindelijk ben ik erachter. Oké. Okay. Ja. Wat cool voor die Pieter. Ja, wat goed, hè? Dat ja. is hij dus. Ja, ik vind het ook wel cool van Harold trouwens. Hoor. Uh, uh, ja, ik ook. Uh, ja. ja, ik vind het heel cool van hem. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Maar die af ja? en zwart werkt in het jaar. Nou ja, dat moet kunnen, toch? <laughs> nee, maar had jij dat nooit? Als je die man nou ziet in dat pakje... dat je denkt, welke zanger zou dat nou zijn in nou, godsnaam? Ik, ik zou, en ik, ik wist het nooit. Ik was er ook niet achter gekomen. moet ik nee, zeggen. nee, nee, nee. Maar dankzij onze Dolly ten luisteraars... <laughs> hebben wij een sensationeel nieuws... <laughs> Ja, echt, hè? Ja. ja, echt. Maar het is natuurlijk wel jammer... Dat hij, uh, dat, hij nu, dat hij niet vorige maand jarig was of zo. Want dan hadden we mooi een van zijn nummers kunnen draaien... Uh, van, van de confetti-fabriek, weet je wel? Van, ja. van die Sinterklaas-nummers. Uh, ja, ja, ja, ja. ja. Maar goed, maar, dat gaan uh, we nou niet doen, hè? Hij heeft nog iets met Zandvoort ook. Nou, en dat vond ik zo leuk. Ja. Ik denk, nou, dat, dat is echt een mooi nummer voor Zandvoort... heb ik gevonden, wat hij zong. Ja. Zullen we draaien? Ja, kan. Ja, het, het hoort niet zo in deze tijd van het jaar, maar... Ik denk dat we hem van de zomer vaker gaan horen. Ik heb mijn voeten in het water en mijn kont in zand. Drink bier uit een emmerijsje in mijn hand. Je herkent het direct, ik ben de koning van zand. Met mijn voeten in het water en mijn kont. Het is zes uur vroeg en mijn wekker gaat Maar ik blijf liever liggen dan maar weer eens te laat Ik heb echt geen zin om naar mijn baas te gaan Nog eventjes en de vakantie breekt aan Toen mijn ogen weer dicht en ik ben op de playa Ik loop in de zon van een exotisch mooi land Twee weken lang gaan we hier helemaal los We zijn niet meer te houden vooruit aan de kant Echt mijn voeten in het water en mijn koot in het zand. Drink bier uit een emmer, reisje in. Van Holland en wil nooit meer naar huis. Het barmeisje is echt een lekker ding. En vanavond ga ik met haar uit de ziek zien. Ik heb mijn me voeten in het water en mijn me... koel. Ik kan geen drank meer zien Te veel sangria, bier en te veel vodkabool De perfecte mix voor het vakantiegevoel Met mijn kop in het water en mijn kop verbrand Voeten in een emmer, ijsje in het zand Zoiets in a But you didn't show Now I hate this place Gaan we eens uh, aandacht besteden aan Craig Trooper. Geboren in Neptune City op 13. 13 <laughs> hij kan niet wachten, hè? <laughs> 13 januari uh, 19. Even de bril erbij opzetten. 1956 en overleden op 15 januari 2017. En Craig Trooper was een Amerikaanse singer-songwriter en gitarist. En. Uh, Troepen groeiden op in Little Silver en zijn vroegste muzikale invloeden invlo bestonden uit zingende cowboys en Satchmo uh, en Louis Armstrong. Op zijn veertiende leerde hij gitaar spelen en met vriendjes bezocht hij zoveel mogelijk optredens in New York City. En muziek werd het enige dat hem interesseerde. Hij ging van school en vertrok begin jaren 70, 1970 naar Austin, Texas. En in het clubcircuit zag en hoorde hij Towns van Cent en Guy Clark... en Jerry Jeff Walker, Willie Nelson en andere grootheden. En vervolgens verhuisde hij naar Lawrence in Kansas... waar hij het plaatselijke college bezocht en Engels en muziek studeerde. En na zijn studie verhuisde hij weer terug naar New York... Uh, Trooper werd voornamelijk geïnspireerd door Otis Redding, Bob Dylan en Hank Williams, waardoor in zijn muziek elementen zitten van uh, ja behoorlijk wat Memphis Soul, Greenwich Village Folk en Nashville, Iowa. En in New York bracht Trooper zijn eerste twee albums uit, waaronder We Won't Dance in 1986 en Everywhere in 1992. In 2015 werd Trooper gediagnosticeerd met alvleesklierkanker. En hij overleed begin 2017 kort na zijn 61ste verjaardag. She dreams about it every night. She knows just how it's going to. Flying down canals of ice On skates of bright and shining steel. She keeps a book beneath her bed A flashlight there and no one knows Looks at pictures from the netherlands Of children skating through the fall Like a beating drum Her father pounds upon the door Her brother cries outside Her mother's petrified So drunk he stumbles To the floor The sun burns like a welding Torch Can't escape it on the Texas plane The old man stands there On the porch Tells her never Down, alone and curled up in a room, off to the winter land, flashlight and book in hand, where her reality reasons, she dreams about it every night, she sets her sights and makes her plans, one day she'll lace her skates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 Ja, ik ben een ontzettende fan van country muziek, Dolly. Wist je dat? Ja, ja, maar ik ook. Ja? Ja, ik vind dit prachtig. Ja. En, en ik vond het zo leuk omdat, omdat het over Amsterdam gaat. En daar ben ik ook een fan van. Ik hou van Amsterdam. Echt waar? Dus ja, nou ja, Oog, twee, ook, ook, twee ook componenten. of van Amsterdam van nu? Of hangt er nog Zeker, een stukje nee, Amsterdam, ja, ook. Tuurlijk. Uh, ja. nee, ik kan nee, me maar... nog herinneren dat ik in de jaren zestig... Ja. Uh, Zo'n jochie van, uh, van een jaar of uh, veertien... gingen we met vrienden naar Amsterdam... Kon allemaal uh, fantastisch hoor, want je werd toen uh, in ieder geval nergens lastig En uh, dan liepen we over de Nieuwe Dijk en dan stonden er overal uh, deuren open van, van de kuren daar... Ja. En dan praat ik over de namiddag, zo tegen de avond. En dan hoorde je al klanken van Beatle muziek uit die queue gekomen. Ja. Maar dat waren niet de Beatles, dat waren gewoon allemaal beentjes die daar gewoon uh, ja. live op, live <laughs> op, ja, geweldig. Joh. Dat echt, uh, ja, niet alleen Beatles, natuurlijk ook, ook andere 60-jarige uh, muziek, zeg maar. Ja. Maar dat was zo'n leuke tijd. En het Amsterdam bruiste in die tijd. En, en uh, we gingen er uh, met vrienden een heel, Heel vaak in de ziekenheid met de trein dan naartoe, weet je wel. Ja, gezellig. En leuk. je kwam altijd, altijd weer ongeschonden en zonder vechten en zonder narigheid kwam je thuis. Ja, en dat ja. is natuurlijk wel eens wat anders nu, helaas. Nou heeft... ja, er werd vroeger ook wel gevolgd hoor. Maar ah, dan maar... werd het meer met de vuisten gedaan, hè? Ja. ja. Uh, en, en tegenwoordig komen er hele nare wapens uh, gauw bij kijken. Ja, maar de aanleiding is nu vaak uh, ja. uh, drugs, hè? Dus, dus, dus, dat de ja, mensen, dus mensen dus onder... zijn meer onder invloed. Well, maar vroeger was dat drank. Ja. Dat ah. dacht, jongen, dat is toch altijd al narigheid <laughs> geweest. Nee, waar mensen onder invloed elkaar tegenkomen... daar kunnen dingen nou eenmaal exploderen. Dan, dan ja, reageren mensen toch anders... Dus ja, dat heb, nou ja, goed, oké. Okay, ja, ik bedoel, dit, heb je nooit naar die nummers van Louis Davids geluisterd? Dat is heel wat jaren geleden, maar het ging altijd over vechtpartijen... binnen de families. en En de buren. ja ja zo? Ja, ja, Ik weet niet, ik heb toch een ander, ander gevoel bij Amsterdam... van de jaren zestig en nu, hoor. Tuurlijk is het heel anders. Ja, dat is, dat, ja tuurlijk. Vertel jij dan eens, hoe vind jij het dan anders... Nou, je, je, je breekt je nek over de toeristen. Dat, dat, een ja, dat... heel groot deel van Amsterdam is totaal overgenomen. En uh, maar ik moet je eerlijk zeggen, ik was, ik was in de uh, kerstvakantie weer een paar uurtjes in Amsterdam. En natuurlijk kan je dan niet echt een oordeel geven. Maar uh, ik vind het dan. Ik leef helemaal op als ik dan bijvoorbeeld al die Amsterdammers met die mentaliteit zo hoor, weet je wel. En het gemak waarmee mensen met elkaar praten ja. en. Leuke dingen tegen elkaar zeggen. En daar word ik heel vrolijk van. Want waar maak je dat nou nog mee? Dat, dat je, als je elkaar niet kent en je loopt over straat. dat er gewoon leuke dingen tegen je gezegd worden. Gewoon gezellig. Ja, Zonder is, bijbedoelingen. Is, is een, toevallig, vorige week moest ik nog even aan je denken. Oh ja? Ja, want ik zag een. Heel een, een, even. Heel even ja. Ja. Ik zag het documentaire van Wille Alberti uh, ja. op de televisie. Ja, ja klopt. Ja. En uh, daar natuurlijk ook fragmenten uit de Jantjes. Ja, dat volkstoneel, zeg maar. Ja. en Maar helemaal die... Ja, ik denk nou, direct de, de, de, de zie ik Dolly nog voorbij komen. Wat ah, god, ja, ik heb wat, een keer meegespeeld. Ja. ja, daarom, daarom. <laughs> dat had zomaar gekund. Ja, maar wat, wat, wat een goede actrice is dat eigenlijk. Ach het, man, fantastisch. Ja. Fantastisch. Ja, zij kan... Uh, Onafvolgbaar. Ja, Karitef, ze deed het ook goed hoor, na druppel. Ja. Die vond ik ook geweldig in die rol. Maar Willeke Alberti, wat nee. deed ze het goed, zeg. Ja, maar ook, in die, ja. In die, ook uh, destijds in die rol van Marleen Spargaard. Oh, hè, met, met, prachtig. Met, ja. Meisje met de blauwe hoed. Ja. Ja. ja. ja, ze kan heel goed acteren. Ja, goed zingen, acteren. Ja, het is echt een, een showvrouw. Het is, het is een doorgewinterde artiest. ze heeft het gewoon. Ja. En, en, en een ontzettend sympathiek mens. Oké. Okay. Ja. Heel warm. Ja. Heel hartstikke goed. Ja. hartstikke goed. Dat ja. vond Joop Oom Oomkes ook. Hoe heet hij? Joop Oomk? Dus, de ex-man. De, de oh, ja, ja, ja. ja. En John de Mol John vond het ja. ook helemaal ja. te gek. Hè. Hij vond er helemaal het einde. <laughs> ja, ja, ja, ja. En uh, Surril Larby, die, die voetballer ook. Ja, toen? ook. Ja. Was er ook helemaal weg van. Ja, nou, dan, dan, dan oh. ben, dat sta ik toch niet alleen hè, als ik zeg dat het zo'n leuke vrouw is. Zo is dat. Ja. We gaan eruit met uh, een nummer van uh, Stix En dat is Beep en dan komt het Niels voorbij en dan na het Niels natuurlijk een stukje cabaret. Yep.